11 uur. Mariet Krol met het nos Journaal. In de Haagse Schilderswijk hebben zich voor de derde avond op rij demonstranten verzameld. De politie heeft ze weggestuurd bij een politiebureau. Volgens aanwezige verslaggevers is het nu redelijk rustig. De afgelopen twee dagen liepen demonstraties uit op rellen. Aanleiding voor de betogingen was de dood van de Arubaan Mitch Henriques. Een neef van Henriquez heeft gezegd dat hij niet gelooft dat er sprake is geweest van racisme. Volgens hem was een van de vijf betrokken agenten een Arubaan. De neef spreekt van zinloos geweld en is blij dat het OM zo snel met de voorlopige resultaten van het onderzoek is gekomen. De Eurolanden gaan voorlopig niet meer onderhandelen met Griekenland. Dat hebben ze met elkaar afgesproken tijdens telefonisch overleg vanavond. De uitslag van het voor zondag aangekondigde referendum wordt eerst afgewacht. De Griekse premier Tsipras houdt vast aan de volksraadpleging met het advies om nee te stemmen. De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren en twee keer zoveel kosten. Dat staat in een nog vertrouwelijke nota van minister van der Steur. Er is veel onrust onder het personeel over de reorganisatie. Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar afgerond zou zijn. En dat wordt nu in elk geval vijf jaar. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen vragen in een brief aan minister Schippers om een fonds voor de financiering van dure geneesmiddelen. De uitgaven voor die medicijnen lopen steeds verder op en ziekenhuizen draaien zelf voor de kosten op als ze hun budget overschrijden. Het fonds moet voorkomen dat ziekenhuizen financieel in de knel komen en patiënten niet altijd de beste behandeling krijgen. Het weer, het wordt vannacht een zwoele en plakkerige nacht... met temperaturen rond 20 graden. Morgen in het westen meer bewolking. Verder is het zonnig en zeer warm. Lokaal 36 graden. Later op de dag kans op onweer. En ook na morgen blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1092 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje. Nieuwe hits, muziek, 15 werkjes liggen voor je klaar. We beginnen met de CD waar we, nou dat een aflevering eerder van Peaceful Radio mee begonnen. A Better Place van Michael Stripling en gaan er maar eens lekker voor zitten. Geniet van fijne New muziek. Zijn negros de Castilla, mariniers de tierra binnen, en y navegando, vienen cantando, andan buscando su navenen, Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compa Mi alma mora, alma judía, hay sentimiento pa hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan y el lunes llega tarde a trabajar. Must have lived a thousand days like this before Side to side, I'm haunted as my choices see So. You went from left to right, moving slowly with the beat. Gonna run in circles. We gotta dance, cha-cha. We gotta. We gotta dance, yeah, cha-cha. We gotta. We gotta. Dance, yeah,